Ik dans met een mokje koffie, lekker warm, lekker warm. Het geeft me energie, het houdt me in vorm. De geur van bonus zweeft om me heen, heerlijk, parfum. Ik beweeg heen en weer dansen met deze zoete rookval. De slok geeft me vleugels, ik voel me vrij Ik stap in het ritme, ik dans als een ster in een melodie De koffiemachine maakt geluid Een opwindend puntje. Ik dans met een mokje koffie Het geeft me zoveel ruimte En de geur van bonen zwermen Van dit sokje koffie Voel me zo tevreden Ik dans met na een slokje koffie Lekker warm, lekker warm In deze dansvloer van aroma Voel ik me thuis, lijkt me niet af Ik ben verdwenen in